10 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat kleine en middelgrote huizenbouwprojecten... geen lange vergunningsprocedure meer hoeven doorlopen. Minister Schouten wil zo de woningbouw weer op gang krijgen. Zij spreekt straks ook op het Malieveld in Den Haag... waar rond deze tijd een demonstratie begint van de bouwsector... tegen de stikstofmaatregelen en de PFAS-norm. De politie heeft het Malieveld afgesloten voor bouwvoertuigen omdat het vol is... Betogers die nu aankomen die moeten parkeren bij het stadion van Ado Den Haag. Zij worden met een pendelbus naar het Malieveld gebracht. In twee wijken in Rotterdam is vanochtend vroeg geschoten. In een gebouw op het Noorder Eiland zitten meerdere kogelgaten. En dat geldt ook voor een winkelpand in Spangen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Getuigen zeggen tegen RTV Rijnmond dat er op het winkelpand zeker 14 keer is geschoten. Er is niemand aangehouden. Een grote renovatie van het stadskantoor van de gemeente Roosendaal is flink vertraagd. Dat komt door vleermuizen. Die zitten in de buitengevel van het pand. En niemand heeft de beschermde dieren nog gezien, maar de kans is groot dat ze er zitten. Met sonarapparatuur hebben onderzoekers het geluid gemeten van waarschijnlijk twee vleermuizen. In het voorjaar dan moet worden gekeken of de dieren in de muur zitten en waar precies. De verbouwing is waarschijnlijk ruim een jaar vertraagd. En bij bosbranden in Australië zijn mogelijk honderden koalas omgekomen. De branden die woeden enkele honderden kilometers ten noorden van Sydney. Zo'n 2000 hectare natuur is in de as gelegd. Ook een koala-asiel werd door de brand verwoest. Australische hulpverleners noemen het een tragedie... omdat er veel verschillende soorten koalas in het verblijf zaten. Het weer nog, er is een uh, zonnige maar frisse dag vanmiddag. Dan wordt het maximaal 10 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig. En vanaf vrijdag dan wordt het wisselvalliger. Iets zachter en is er ook kans op regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 La la la.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 Put my hands off into the light, light, light, light. I am the Straks meer. Z.F.M. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.